Katrien Straatman met het NOS Journaal. De herdenking van de bevrijdingsoperatie Market Garden trekt grote belangstelling. De toegangswegen naar de Ginkelse Heide bij Ede zijn overvol... en mensen die nog onderweg zijn wordt aangeraden om rechtsomkeer te maken. Op de Ginkelse Heide doen duizenden parachutisten de sprongen na... waarmee 75 jaar geleden strategische bruggen moesten worden veroverd. Die actie mislukte en Arnhem veranderde in een slagveld. De politie heeft de afgelopen jaren te veel geld uitgegeven aan feesten en cadeaus, meldt het VPRO radioprogramma Argos. Voor het onderzoek zijn declaraties bekeken van alle politie-eenheden. Het zijn rekeningen van dure afscheidsfeestjes, kookworkshops, voetbalkaartjes en etentjes. Het is niet de eerste keer dat de politie in opspraak komt door declaraties. Het is het declaratieschandaal rond de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. De kinderopvang kampt met een groot tekort aan personeel, maar het is lastig om nieuwe mensen aan te trekken. Dat komt doordat de diploma-eisen vorig jaar zijn aangescherpt, meldt het KRO-NCFV-programma Reporter Radio. Vooral pedagogisch medewerkers met een verouderd diploma die willen terugkeren in de sector zouden moeilijk aan de slag komen. In Cairo zijn 45 mensen gearresteerd die protesteren tegen president Sisi en de corruptie bij de overheid. Enkele honderden Egyptische jongeren waren gisteravond afgekomen op een online oproep van een zakenman. Die werkte eerder voor de regering, maar omdat hij nog geld te goed had, keerde hij zich tegen Sisi. Al weken zet hij filmpjes op YouTube waarin hij de president beschuldigt van corruptie. Hotelmagnaat Baron Hilton is overleden. Hij is de zoon van de oprichter van de Hilton Hotelketen... en leidde het bedrijf jarenlang. Baron Hilton begon zijn carrière als parkeerbediende... bij een van de hotels in Los Angeles. In 1954 werd hij vicepresident van Hilton Hotels. Baron Hilton was 91 jaar. Het weer volop zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Wel neemt in de loop van de dag vanuit het zuiden de bewolking toe. En later kan er een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging bij de werkzaamheden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen 6 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht en de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een natuurgroep, en die hebben dat hele terrein geanalyseerd en die zeggen dat het een prachtig uh, terrein is. Yes. Eh, nou kan ik me nog voorstellen dat de vraag is of je dan dat als recreatiegebied moet blijven gebruiken. Maar ik zeg erbij dat uh, deze mensen geen, uh, geen schade aan het terrein hebben aangericht. Hoor, zo maar er is een bouwstrook, en dat is het enige wat is toegestaan heeft nog, omdat men daar ver mee gevorderd was, een bouwstrook toegestaan.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 Ja. Oh, nou ja goed, maar ik neem aan dat u dit gedeelte eronder uithoudt. Uh, in, in, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd door de gemeente, die ik nog niet eens gekocht Maar dat hebben ze gedaan voor, voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambsording hadden. Nou ja, voor het wordt geen nieuwe maar voor de nieuwe burgemeester het moest er ergens huisvesting zijn. En, uh,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 Niet in de persoonlijke sfeer, maar mevrouw zit er persoonlijk aankomen, dus dat uh, is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar eigenlijk niet Kut, in dat natuurgebied mag zitten? Ja, er wordt mij verweten dat ik daar zomaar een kavel voor koop. En als uh, nou, je hier wat, dat is de burgemeester, die mag alles en, uh, uh, We hebben weinig natuurbezit, nou is dat een prettig wandelterrein. Uh, uh. Huh? En uh, het zou wat raad zijn als dat zo kon blijven, natuurlijk. Maar eh, en, maar, maar ja, je bent een... met uh, projectontwikkelaars uh, in Zandvoort bepaald niet onbekend in ieder geval. Nee, nee, nee, Dat kennen ze in vele soorten.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 nou, hier in kostel komt hij zoveel voor dat als er een beheerder komt, want het project ligt er nu nog onbeheerd bij, dat hij die beheerder dan hier heel veel te willen zou hebben. We zal de op eruit zien als dit soort mensen het echt voor het zeggen hebben, overal. Hoe Altijd zal het nu operatie? Ja. ja. Ja. Ja, het is. Uh, het ligt er eigenlijk voor de hand, hè? Als de mensen het voor het zeggen krijgen. Ja, ze uh, hebben het eigenlijk voor het zeggen. En je ziet een steeds grootschaliger maatschappij. waarin uh, het. Uh,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 kleine meisje dat daar uh, door de duinen. Zeven jaar, <laughs> ouders Doe ouders samen aan deze hebben Ja. We, we hebben verschillende bunkers bewoond, Met bevallig deze vrij kwam, omdat ik zelf kinderen mocht krijgen. En uh, hoe ziet u dat, die plannen met die uh, kergen? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Santvoort dat toestemming uh, voor geeft. Want als ze hier komen om die bunkers uh, af te breken, dan is er van de natuur niets meer over. Want als Waarom één. Dat yeah, uh, uh, moet opgeblazen worden.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 Zouden we geen uh, aannemer kunnen vinden die het uh, tegendeel voor ons kan bewijzen? Oh, bouwkundige. Oh. Um, ik heb de brief heb ik in de tas zitten. Ja. Ga ja. ik hem voorlezen? Ja. Zullen we naar buiten gaan? Het is wel lekker. weer. trouwens. Dat is wel lekker koel cool binnen, hoor. Ja, maar ik vind het buiten lekker. Ja, heerlijk.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 Even als de verkeerde indruk die hij geeft over dit door de bunkerbewoners beschermde landschap. Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar, is het Kostenloren Park het mooiste begroeide stukje duin van heel Zandvoort. het Dat heeft het gezegd. Hier, hier. En uh... bouw, de dus schulden. Wat gaat u nou doen als hij het toch probeert af te breken? Daar ga ik er boven zitten. Dat doen we allemaal.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 Ze komen niet in dat Koningswijk. En ze komen niet in Elsma. U heeft hier een natuurgebied liggen. Eén van de mooiste van Nederland. En er is het Kosvalon-Loren Wandelpark, want zo blijf ik het noemen. Een heel klein onderdeeltje van.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 Ja, kun kunt u het wel weten, laten zien? even uh, Nou, hij is gestut. Hij houdt hem wel even tegen. Gewoon ja. oh, nu naar de stoelen. Kijk eens. Kijk, ik leef nog langer dan ze daar. Oh, niet dus hier hebben we stoelen gestaan. Daar is een twee daar is een eenpersoonsbed. hier zijn onze kasten. Hier is onze aanrecht. En bouwvallig stut hoeft het niet te worden Nee. U staat niet de hele dag uh, met uw uh, handen op. Nou, nee, nee, nee, nee. Dus ik bedoel, dit was het bouwvallige. Ja. Dus u ziet het hier. Vindt u bouwvallig? Nee. Geen schuur in, dan muren je niet. Uh, Met de beste wil van de vriend. En mag overal wereld. kijken nee. uh, of er een schuur in zit. Of dat zeg ik mijn lamp ik geloof. Nou ja, dat kan nee. iedereen overkant. Dat kan mijn buddhistais komen. Dat zijn hele echte. Ja. Dus u ziet, er is toch echt niets bouwvalligs aan. Uh, als er gezegd wordt, we hebben geen ventilatie genoeg. Dan ziet u het hier en dan ziet u het daar. Dat erin... Dus uh, we stikken hier niet. Nee, nee hè?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 Heb ik iets van. Uh, heb ik schimmel in mijn kast er? Goed, hoor, dit is mijn glazen kastje bij het alles in moet hebben, Dus je kunt zien dat hier geen vocht is. Nee? Geen schimmel? Even geen schimmel. Wil u ergens kijken nee. van het schimmel? Nee, geen schimmel? iets. Nee, dus bent nou. Ik ben helemaal overtuigd. Nee nee, nee, nee, nee. moet je goed maar. luisteren. Ja. Anders zeggen ze bij wijven spreken, u neemt de boel in de maling. Uh, u ziet, uh, ik heb Ons helemaal. Ik weet geen vocht. Even kijken. Oh, even, op, even kijken, even overtuigen. Nee hoor niks. Geen vacht meneer, geen vacht. Dan gaan we een kopje thee zetten. Ik ja. ben dat ik u niet in mag nemen. Zo. Gaan we lekker zitten? Zo, meneer. Met hem, met hem de stoel. Ja, veel je in de zon? Dit is een stukje unieke natuur. Dit krijg je toch nergens meer. Waar vindt u dit?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 Uh, dit is een ontwikkeling die, nou ja, dat gebeurt langs de hele kust. Men struint dus die kleine kampeerterreintjes af en probeert daar dan uiteindelijk een bouwgrond van te maken. Dus, meneer de Raad, gebeld. Met de Raad. Dag meneer de Raad, met Wil van Nieven en KRO Radio. ja.